Goedemiddag, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Het aantal meldingen van aanranding en verkrachting is zo erg toegenomen dat de politie het extra werk niet kan. Onder de slachtoffers moeten daardoor meer dan een half jaar wachten voordat hun zaak behandeld wordt. Volgens de politie wordt er sinds een jaar ook meer melding gedaan. Dat heeft vanzelfsprekend ook te maken met de aandacht die er is uh, na de Voice of Holland en na Boos over grensoverschrijdend gedrag. Wat vinden wij toelaatbaar in deze samenleving en uh, hoe gaan we daar met elkaar over in gesprek en wat vinden we wel en niet goed. Er zijn nu ongeveer 850 aangiftes waar recisseurs al een half jaar niet aan toekomen. Premier Rutte is op bezoek in Kiev. Hij is er samen met minister Schrijnemacher. Ze hebben later vandaag een ontmoeting met de Oekraïense president Zelensky. Het bezoek is bedoeld om steun te betuigen aan Oekraïne. Volgende week is het precies een jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel. In Duitsland is het vannacht flink uit de hand gelopen bij een nachtclub... De politie kwam naar de club in Trier toe omdat er werd gevochten. Maar daarna belanden ze zelf in een vechtpartij met een groep van zo'n 40 man. Met ijzeren staven en gebroken glas werden de agenten aangevallen. Vijf agenten moesten voor hun verwondingen naar het ziekenhuis. Maar ze zijn inmiddels allemaal weer thuis. En tja, en Oekraïners die naar Nederland zijn gevlucht en in Limburg zitten kunnen misschien best wel even schrikken van het carnaval dat losbarst. Om ze een beetje voor te bereiden geeft een hulporganisatie voor Oekraïners in Limburg les over carnaval met allerlei hey, waar, waar gebeurt wat? Eh, wat kost het? Is het ook gratis? Mag ik op straat mijn eigen drank meenemen in een karretje? Dat soort praktische zaken. En deze Oekraïense vrouw was eigenlijk wel nieuwsgierig. Ik hoor een story over het carnaval en ik wil how hoe het in Nederland When Als je you forget something je iets wat we read in onze nieuws. Ja, een fijne afleiding dus van alle nadigheid, zegt ze. Krijg je nog het weer vanmiddag bewolkt. Er trekken dan ook buien over en er staat een harde wind. Aan het einde van de middag klaart het op en het wordt zo'n 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is de verkeersinformatie van de AUB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat file tussen naar de Vesting en Blarikum. 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte auto. Twee rijstroken zijn dicht.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 Welkom bij uh, Morgen is het Weekend. En, uh, de morgen. Ja, ja, goedemiddag alweer. Pim staat weer op zijn vertrouwde plekje. Ja. ja, we hebben Dan we, we het weer Heb ja. Ja. Volgende week jij weer. Dus, heb je het weer gemist? Ja, een beetje controle. Muziekkeus heb je in eigen handen. Dus. Ja, dat is En jij, hoe ja. vond jij het vorige week achter de knoppen? Ja, ik vond het heerlijk. Je vond het heerlijk? Ja, oh. eindelijk de macht. Eindelijk, ja. Oké, okay, nou dus, uh, goed over af wisselen, wisselen, anders gaat het fout, denk ik. Ja. ja, ja, ja, ja. We hebben heel veel verzoeknummers binnengekregen. Maar eerst even, Roy, uh, uh, als je dit hoort, neem de telefoon op. Ja, maar ik, ik zag voorspil. ook foto's voorbij komen van Roy op vakantie, dus... Oh, echt waar? Ik zal nog één keer proberen. Oké, okay. nou, we gaan in ieder geval uh, nummers draaien die je wilt horen op je uitvaart... En ik um, begin vrij veel verzoekjes bij. Wat ja, zei leuk, je? hè? ja Ik zal de eerste draaien en daarna gaan we Marcel draaien. Dus Marcel, over uh, twee minuten, uh, bel ik je op, ja? De Beatles, met, from me to you. Beatles zijn natuurlijk heel belangrijk, wat ik zei. Ja, jij hebt de macht. Ja. <laughs> ja. Da -da -da. Jingle? Doet hij het niet? Ja, hij is weer helemaal verslag met mijn computertje. Nou. Oh ja. Marcel. Ja, goeiemiddag. Goedemiddag. Dat is dan weer jammer. Geen jingle. Nou, nah. <laughs> gaat lekker. <laughs> Goedemiddag, Vincent en Marja. Hallo. Alles goed? Ja, prima. Ja, oh, mooi zo. Ja, dat is wat vroeger dan verwacht. Uh, dan kregen jullie uh, gooi niet te pakken. Nee. Oh. Nee. Hij wilde nou. <laughs> nee, maar vandaag. Neem op, mooi. Ah. Je vind ik ja. ook inderdaad, ja. ja. Is hij op vakantie of zo? <laughs> nou, gisteren was hij nog in de blauwe tram, heb ik begrepen. Ja, dus, uh... dat zal altijd wel druk zijn, denk ik. Ja, dat kan. ja. ja. Nou. Ik weet dat... Daarna... Nou, ja, ja. Ja. Hm? Sorry? Dus uh, ik kan ook je jingle niet opstarten. Nee, dat is wel weer jammer. Ja, uh, dat nou, vind nou, ik goed. ook inderdaad, ja. Ja, kon, kon dat technische foutje. Nou, ik klik dus op spelen en dan uh, ja. krijg ik dat uh, uh, rondje wat zo ronddraait. Oh, dan is hij een beetje vertraagd, dat systeem. Nou, dat kan. Nou ja, dan is het niet anders, dan beginnen we gelijk maar. Ja, hiervan wel. Gaat u gang, Dat ga je weer laten horen. van komende maandag 20 februari staat volledig in het teken van de Glam Metal. Nou, dan zullen jullie wel denken: wat is Glam Metal? Oh, daar is hij. Ja, je mag hem ook eerst afspelen hoor. Oké, dan komt hij.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 Nou, we zijn meteen in de heavy metal. Ja, helemaal goed. Gelukkig, toch nog ja, gelukt. Ja, ja, ja, ja. Ja. Ja, ja, wat ik uh, zeggen wou, uh, ja, volledig uh, in het teken van de glam metal komende maandag. Uh, glam metal uh, was beïnvloed door de glam rock uit de jaren 70. Je kende de bands wel, uh, Slate, and, uh, Mud en uh, T-Rex. Ja. Ja. En daar uh, ja, ontstond dus de metal variant van in de jaren tachtig. Dat werd heel populair. Werd ook wel uh, de hair metal genoemd vanwege de ja, grote uh, ja. haardossen, zeg maar. Ja, ja. En de bandleden die uh, droegen allemaal make-up. En uh, allemaal strakke uh, broeken, pand en printen. En, uh, en plateaus rollen toch? Ja, ja. Die ja, ook. Ja, ja, ja. Echt uh, zo fout mogelijk. <laughs> dus het, uh, <laughs> het wordt een lekker uh, herkenbaar, meezingbaar avondje komende maandag met ja. Uh, allemaal uh, ja mooie bands zoals uh, ja. Quiet Riot, uh, Twisted Sister, zelfs Riot, oud, Twisted. oud werk van Bon Jovi komt nog voorbij. Uh, ja, die denk ook natuurlijk uh, On Guns N' Roses. Dat was ook uh, een soort van uh, glam metal band, maar was wat ruiger. Dus die ga ik niet draaien. Uh, maar pas wel. Uh... Ga je Kiss nog draaien? Ja. Kiss, nee, ja. Kiss wordt niet echt uh, onder de noemer uh, glam metal uh, uh, nee? genoemd. Okay. Zeg maar. Nee, ja. ze de bands waren daardoor wel beïnvloed zeg maar, door Kiss. En Aerosmith ook. En, uh, maar zij vallen niet onder die noemer, gek genoeg. Dus nee, Kiss gaat ook niet voorbij komen. Ik heb dan meer uh, aandacht voor de, de jaren tachtig bands die uh, echt tijdens dat tijdperk opkwamen. Uh, Mudley Crew is bijvoorbeeld ook een, een band die uh, vrij groot is en bekend. Uh, dus ja, dat, uh, ik heb meer aandacht voor de wat onbekendere band, zeg maar. Ja, oké. Okay. Okay. Ja. Nou, ook wel op, een paar ja. ja, dus uh, dat wordt weer een, uh, wordt een interessante avond ook weer. Ja. En uh, uiteraard uh, met de bijbehorende informatie die ik erbij verstrek uh, over uh, ja, het genre en uh, de stijl en hoe het allemaal ontstond en dergelijke. Dat ga ik allemaal toelichten. En uh, veel van de vroege nummers uh, ga ik van de, elke band draaien. Dat is de meest nummerswaardige bands. Dus ja, nou, wat kunnen jullie zo'n beetje verwachten bij Play It Loud komende maandag? Nou, ja. geweldig. Hartstikke leuk. bedankt. Ja, graag gedaan. Ik hoop uh, dat jullie ook weer kunnen luisteren. Ja, <laughs> leuk uit ja, zeker. Ja, ja, ik heb er heel veel zin in. Ja, ja, dit is wel een van de uitzendingen waar ik ook wel naar uitkijk. Gewoon mee omdat ik, ja, uh, het lekkere muziek vind ook wel en herkenbaar ook is. En wat radiovriendelijker dan de afgelopen uitzending. Uh, toen had ik natuurlijk de, de Hardcore Punk uh, gedraaid en dat was ik ah, niet gekken. Ja. Uh, maar ook wel leuk om te doen. En je ontdekt ja. altijd weer nieuwe bands, ook in mijn geval. Dus uh, ja, dus uh, elke week weer een, een verrassing uh, wat er voorbij gaat komen. Dus, uh, Zorg dat je luistert. Uh. We gaan zeker met z'n allen luisteren. Ja? All right. Oké, okay, yes. één keer de jingle en dan weer een mooie plaat. Hé, hey, bedankt. Yes. Tot, volgende ja, Tot volgende week. Tot volgende week weer. Hoi.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 So where did you go? FM, het ZFM-radioprogramma op de woensdagavond, waarin een echte fan twee uur lang zijn of haar favoriete groep artiest mag laten horen en toelichten. Ja, komende week op woensdag weer eindelijk is een uitzending van uh, fan FM. En dan ga ik samen met uh, Ger Loogman, ah. uh, leuke muziek draaien, ook zijn uh, muziekherinneringen, zijn muzikale achtergronden en zo. Hij is altijd heel veel in de muziek bezig geweest, dus uh, het wordt is, weer een leuke, gezellige uitzending. Uh, hij is ook plugger geweest, hè? Ja, inderdaad, ja. Ja. Ja, ja. Dus ik hoop er een hoop over te horen. Ja. Hij is natuurlijk ook met dingetjeplaten gemaakt en zo, dus uh, wat dat betreft, uh, volgens ja. mij kan hij een hoop leuke dingen vertellen. Aanstaande woensdag van 8 tot 10 uur s avonds op ZFM Radio. Leuk. En daarvoor draaide je Big Sleep van de Simple Minds en die was aangevraagd door Michael, uh, Marcel Sukkel. Heel goed, ja. Ja, dat was ik geen yes. te zeggen inderdaad, Ja. ja. En we gaan dan gaan we verder met uh, de Doobie Brothers met Jesus is just alright. Vroeger met Bright Ice. Ja, die was voor Claudia Luiten. Die had hem aangevraagd. Oké. Okay. En de volgende is Bram Vermeulen. Met de Nog geven over het aanvragen. Waar Aanvraagd kunnen ze het ook alweer aanvragen? Mensen kunnen het uh, nummers aanvragen op uh, de Facebook-site. Morgen is het weekendshow. Okay. ZFM, morgen is het weekendshow. Ja, en dan gewoon... En uh, ook als je ideeën hebt voor thema's of zo. Of gewoon nummers aanvragen of... Uh, Opmerkingen, verbeterpunten. Opmerkingen. Ja, we zijn overal veropen. Ja, het hoeft niet zo te zijn dat we het reageren, maar... <laughs> nee, maar goed, het is wel... Uh... Ja, en dan hebben we nu een nummer Marja zelf op de lijst gezet. Ja, dat is Bram van Meulen met de steen. Dan moet je goed naar de tekst luisteren. De tekst okay. is erg mooi. Kun je al een, een tipje van de sluier oprichten? Nou, dat is de, hoe je een, een, een rivier kan laten uh, veranderen alleen maar door een steen te verleggen. Oh. En dat is gewoon toch wel wat je hoopt in je leven te doen. Een steen te verplaatsen dat toch nog iets hebt uitgemaakt... dat je er bent geweest. Oh, dat vind je wel belangrijk. Ja, anders is het zo van... Uh, nou, ze is er niet meer oké. Okay. Doei. Ja, daarop. Ja. Ze heeft ja. jou nog herinneren over 50 jaar. Ja. Nou, nee, dat hoeft nou ook weer nee? niet. Nee, alles, ik, ik, hoef, anders, ja. ik word voorzelf wel opgegraven uh, door verbaasde toch? archeologen. Ja, maar je wil iets bereiken. Ja, nou ja, vooral voor mijn kinderen en, en, okay. en mijn, mijn dierbaren, laat ik het zo zeggen. Ja, ja. Nou, ik ben heel benieuwd. Bram van Meulen met De Steen. Op hem dan glad, haar gesleten, te laten rusten in de luwte van de zee. Ik heb een ster.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 De bewijs van mijn bestaan. Het was dus even helemaal de menigte wakker te schudden. Hè? Want... Ja, deze de alleen voor crematies. Hè? <laughs> ja, ja, ja, ja. Het zijn allemaal een beetje ingetogen, rustige nummers, hè? Ja, nou ja, ja het is niet de bedoeling dat een heleboel. boel... Uh... Hey! Ja. <laughs> <laughs> je zweet <schript> ook. Geen carnaval, wel zo. Carnavals dus, ja? Ja. dat ja. Ja. Ja, ja, kan en... ook natuurlijk. Als je altijd carnaval ja, in, uh... hebt. In Cuba en zo doen ze toch wel een hoop muziek en zo. In New ja. uh, orleans was dat, hè? Altijd. Ja. Met zo'n ja. saxofoon. Ja, dat was schitterend. Ja, dat was dat James, ook, ja. Het was James Bond-film, toch? Waar ja. dat dan was. Ook ja, ook ja. ja. Ja. Ja. Ja. Ja, dat is wel ontzettend mooi. Moet ik ook nog eens gaan kijken, inderdaad. Ja. Ja. Maar goed. Het volgende nummer is aangevraagd door Dolly. Met Steven Wonder en they, go, they Won't Go When I Go. Ook zo'n mooi, rustig, ingetogen ja. nummer. BOOM Tragic ends. Though they do pretend They won't go when I go En So What I said, I always, you promised me you were I always say. I love you. Always remember us this way. Everybody, we're gonna bring out Allie to bring us home. And she's gonna sing an original song. Thank you. The earth's on the sky. Burning in your eyes. You love. Get me uh -huh. Nou, ik heb nog wat uh, dingen... Nee, eerst was Lady Gaga. Ja, die was Lady Gaga. Werd aangevraagd door Willem Sloot. Van der Sloot, ja. Van der Sloot, sorry. Ja. En uh, ik vind het een heel mooi nummer. Ja, je dat zegt het, dat uh, het heel mooi is, hè? Dat ja. Veel, uh, ja. Het, is van de, het komt uit een film. Ja, Stars Born. Oh, oké. Okay. Maar dat is al een hele oude film. Dus ja, die is gemaakt, eerst ja. geweest met Barbara Streisand. Yeah. En uh, yeah. god, hoe heet hij ook alweer. Nee, niet iemand van uh, de disco. Nee, niet van de disco. Nee, van. Uh, oh, ja, nou, zoek me op. Ik zoek het op. Ja. Je had nog wat leuk nieuws? En, ik had nog wat. Nou ja, leuk nieuws. De gemeente uh, reageert op uh, onaangekondigde bouwactiviteit op de kamp, camping bij Sandervoerder. Oh ja. ja. En um, ja, de gemeente die, die, die is, wist helemaal niks af. Dus ze hebben helemaal geen vergunning aangevraagd. Oh, okay. En uh, uh, er ja. is dus een, uh, een, een omgevingsdienst Eimond is uh, langs geweest. Ja. En die heeft dus inderdaad geconstateerd: van, nou ja, er is zijn uh, dus, uh, bouwactiviteiten, uitgevoerd. Uh, waarvoor de ontwikkelaar uh, zeer waarschijnlijk niet in het bezit was... van een omgevingsvergunning. Oké, okay, ja. Yeah. En de gemeente stelt uh, binnen vijf dagen moet er een uh, plan liggen... en een, uh, een aanvraag dan. te uh, Oh, nou gelukkig dat ze toch een beetje tegen Ik ben zit, heel blij ja. dat ze er bovenop zitten. Want de, ja. die, die, hoe heet dat ook alweer? Dutch kroep Die denkt gewoon maar dat ze het zonder uh, milieuvergunning... of wat dan ook, uh, ja, omgevingsvergunning, maken, ja. Ja. maar mogen doen en laten. Kijk... Ja. We hebben geld en we kunnen wat. Ja, nee, daar heb je helemaal dus. gelijk in. Dus blij dat ze dat doen. Ja. Dus uh, Chapeau. Chapeau. <laughs> Chapeau. Nog meer nieuws dus. of weer terug naar onze uitvaart? Uh, nou, nou ja, ik, ik, ik, ik heb over uitvaarten gesproken. Um, een verkeersbord in, uh, aan de grote straat in Nijverdal maakt de tongen los op social media. Het bord: fietsersbegraafplaats rechtsaf. Hangt er al jaren, maar omdat de woorden onder elkaar staan, uh, zien uh, de meeste mensen het als een fietsersbegraafplaats. En uh, ja, de, de, de, de taalfouten, dat, dat is een. een, een, een ja, het is als je is, dat zo hoort, een fietsersbegraafplaats. Ja. Fietsersbegraafplaats, geven ze af. Ja. Maar goed, dit is, dit is natuurlijk altijd wel leuk... om met die taalfouten... die is echt een ja. hele leuke site, hoor. Met, uh, ja? Ja, echt, nee, echt, uh, nee, nee, nee. Ja, dus. nutteloze woorden, Dat is ongelooflijk, ja. ja. Maar goed, die nieuws... Maar, mensen hebben het gecheckt... maar er is geen apart hoekje ingericht... door uh, omgekomen wiel, uh, wielfietsers, wielrijders. Oh, ik, ik dacht niet eens aan de fietsers... maar ik denk aan de fiets. Aan de fiets? De fiets. Ja, dus fietsers... Nou ja, de, de fiets dan die dan gaat naam. naar de schroot. en de, de, de, Degene die erop zat, die gaat over het algemeen dan naar de begraafplaats. Ja, maar die fiets... Ja, daarom dan. Dus dubbel op. Ja, zo zie je me. Ja. Ik begreep het al. Of met fiets en al. Dat is Ik kan er zo weer in rijden. <laughs> oh, dus, ja. Uh, ja. Oké, okay, een ander nummertje dat ik wil, wil, wil horen op mijn begraafplaats... Mijn begraafplaats... Begraaf. Ja, Uitvaart... <laughs> is Ramses Ramseshaffi met...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 Van Amsterdam tot aan Maastricht Toch zal ik elke dag verdwalen. Dat houdt de zaak in even dicht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 Liefst nog langer en laat me blijven wie ik ben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 Ja, dat waren twee Nederlandse nummertjes. Als eerste natuurlijk uh, Laat Me, van Ramse Shafi. Ook een mooi nummer vind ik wel, hè? Ja, ja. absoluut. En daarna Stef Bos met Papa. Ja. We gaan weer bijna naar het nieuws we en de We gaan bijna naar het nieuws. Wat en gaan we daarna doen? Wat gaan we daarna doen? Nou, ik heb een heel interessant artikel gevonden in de Zandvoortse krant. <laughs> gaan we het voorlezen. En uh, ik heb <laughs> nog cabaret uitgezocht en we oh. hebben nog wat... Uh, Zoekplaten. En de specialist, waar gaat hij het over hebben? Uh, ging dat niet over ballonnen? Ik weet het niet precies, maar dat weet de specialist wel. Oké, okay, dat is prettig dat hij dat weet. <laughs> ja, het zou mooi worden als hij dat. <laughs> nou, dus, specialist, ja. maak je klaar. Hè? Nog tien seconden volpraten. En dan, ja, nou ja, goed. Uh, <laughs> wat hebben we nog meer? We hebben uh,